Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Judea en Samaria. Als u de vorige keer gekeken heeft, dan ziet u dat we nog steeds op dezelfde plek hier zitten, bij Sichem, Want we zijn ook nog niet helemaal klaar met het verhaal van Jozef. Dominee Henk Poot, van Christen of Israël. Mm -hmm. Ik zal je nog maar weer eens even officieel noemen. Hartelijk welkom ook in deze aflevering. Um, Jozef. Ja, er is zoveel over te vertellen, een van de... Daar hebben we ook een lezing over gehouden. En dat is eigenlijk heel lang geleden, toen we nog geen uh, computerspelletjes hadden, deden we wel eens ganzenbord. Ja. En wat was bijzonder van ganzenbord: dat je, dat je op een gansje kon komen en dat je dan wie het eerste bij 63 was, was uit. Maar je kon onderweg ook kon er van alles met je gebeuren. En wat er met je kon gebeuren, je kon in de put terechtkomen of in de gevangenis ik zeg, wel een beetje vreemd gevonden want welke gans komt er nou in de gevangenis of in de put maar met jozef gebeurt dat misschien dat het ergens een vaag vaag verwantschap heeft jozef komt in de put ja en, uh, en het is ook een reis door het leven ja denk je in de put zitten hè? Ja. Ja. het is spreekwoordelijk geworden ja. gebeurt met jezus ook ja. als je als je tegenwoordig kun je de de villa van Caiaphas bezoeken er staat een kerk bovenop, uh, Sint Petrus en het Hanengekraai, Sint Petrus in Galicanto. En als je daar naar beneden gaat, onder die kerk, kom je bij een waterput uit. En daar heeft Jezus de nacht doorgebracht voor zijn sterven. En, en daar kun je ook lezen, hè, Psalm 69 ligt daar open. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Ik ben een vreemde geworden voor de zonen van mijn moeder. Ja. En. en um, nou, daar, daarin zie je weer die vergelijking tussen, dus, dus op 1700 jaar voor gisteren speelt die geschiedenis zich af. En, en God wijst al vooruit. Is dus ook met de schenker en de bakken, want dan komt hij daar en die schenken en die bakken, we kennen het verhaal, die zitten daar op een morgen wat mismoedig, want ze hebben gedroomd. En dan zegt Jozef tegen ze, wat scheelt eraan? Ja, we hebben gedroomd. En vervolgens zegt Jozef, nou daar zou ik me nou maar niks van aantrekken, want dat heb ik ooit een keer gedaan. Nee, wat zegt hij? Hij zegt, vertel ze mij maar. Ja. Want, want, want ik, ik, ik zal God vragen wat het betekent. Dus hij gelooft nog steeds in zijn dromen. En wat zie je dan, is dat, dat de schenker en de bakker. Degene die voor wijn zorgt en die voor brood zorgt. Die allebei zou je kunnen zeggen, iets van Jezus laten zien. Want hij is de wijnschekker. Ik zal voorzeker van de vrucht van de wijnstok niet weer drinken voordat ik ze met u drinken mm -hmm. zal in mijn koninkrijk. En hij is de bakker die zijn leven geeft voor... Voor het leven van de wereld, zeg maar. De een wordt verhoogd en de ander wordt vernederd. Ja, apart hè. En de een zegt, denk aan mij als je boven bent, zegt Jozef tegen de schenker. Ja. Zelfs dat keer terug aan het kruis. Ja. En wat dan zo bijzonder is, is dat de schenker... Dus niet aan hem denkt. Niet aan hem denkt. En dan ja. denk ik bij mezelf, als je toch boven bent en je hebt in, in de nor in Egypte gezeten, en dat is echt zoiets iets anders dan de bij Bijlmerbaai, dus lijkt ik. Je ja, lijkt me dat zo? lijkt mij ook, ja. En dan denk je, wat, wat heb ik meegemaakt en wat ben ik blij dat ik hier weer aan het hof van... Dan denk je toch aan Jozef. Hij... Dat is vreemd. Zoals het ook. oh zo is het ook vreemd is natuurlijk dat als Jozef verhoogd is, dat hij niet tegen de vader zegt... Stuur vijftig soldaten mee als je me niet vertrouwt. Maar voordat ik met mijn grote werk begin, geef me een midweek kanaan. Ik heb daar nog wat broers zitten, ik heb daar nog wat zakelijke dingen met ze te bespreken. Gebeurt allemaal niet. Het duurt 22 jaar lang... voordat er tot een onthulling komt. Zoveel letters als er in het... Al-Alef. De hele reis uit zou je kunnen, kunnen, kunnen zeggen. En, en dan komen die broers uiteindelijk... als Judah terug is... dan komen ze bij Jozef... en dan herkennen ze hem niet. Ja. ja het zou ik kunnen zeggen van... Joh, ik ben het. Ja. En, en volgens mij zijn er... drie dingen die meespelen. Het eerste... ...is dat uh, er zit een stuk schuld in natuurlijk, dat ze hem niet herkennen. Ik bedoel, niemand van die broers zou gedacht hebben... ...nou, we gaan naar Egypte, dat zou me niks verwonderen als onze broer daaronder... Nee. <lacht> ja, nee, want zij geloofden dat hij dood en was. Ze hebben hem verworpen, ze geloven dat hij dood is, ja. en dat die is ellendig bestaan, ja. hij is weg. Ja. daar zie je iets van, het, van, van de houding van het Joodse volk ook in terug. Hè? Ja. Je praat over Jezus, we praten kort geleden nog met iemand over ja. hier... En dat komt niet eens in beeld, hè? even ja. bij, bij veel mensen. Dat is, een, dat, is, dat is voorbij, zeg maar. Maar er is nog een andere reden. En dat is dat Jozef doet alsof hij een vreemde voor ze is. Staat er. Ja. Met andere woorden, Jozef, de, de bedekking wordt van hoge hand in stand gehouden. Het werk is blijkbaar nog niet af. De tijd is nog niet gekomen. En God houdt de regie daarin. Hè? Niet, niet mensen, maar God heeft de regie. Ja, dat is wel een heel apart. Hij doet zich voor als een vreemde, maar ja, zijn kleding en zijn gedrag was natuurlijk als een onderkoning van Egypte. En dat is de derde reden. En dan zeg ik wel eens: dat is onze schuld. Ja. Hè, van de Egyptenaren hebben... Hij ziet er niet meer uit als een broer van zijn broers. Hè? Ja, hij heeft geen ja, pijens meer. Nee, hij heeft, ja. hij heeft, hij heeft make-up. Hij is kou geschoren. Hij heeft een pruik. Hij heeft een andere naam. Hij spreekt een andere taal. Hij had wel mooie kleren waarschijnlijk. Hij had een prachtige <lacht> kleren. Heb ik, als kerk <lacht> hebben we hem heel mooi gemaakt. Ja, ja. En, en dat mocht ook wel. Ja. Maar ook wel wat onherkenbaar voor zijn broers. En dat ja. vind ik ook het bijzondere van deze tijd. Dat er allerlei gisten. Zeggen, ja, we willen weer terug. Het is een goede zaak om onze heiland ook weer terug te geven aan zijn broers. Mm -hmm. En ons weer te realiseren dat hij besneden was. Mm -hmm. En ons te realiseren dat hij kosher had. En ons te realiseren dat hij de koning van Jacob is. Ja. En ons te realiseren, en dat gaat nog veel dieper... Dat hij, dat hij alles gaat vervullen wat de profeten over de Messias gezegd hebben. Ook ten aanzien van Israël. Dat Maria en Hanna of Maria... En Zacharias en de emmersgangers. iets niet gezien hebben, dat is duidelijk. Hmm. Maar wat ze zeiden was waar. En dat hebben wij vaak vergeten. Maar moet, moeten ja. wij als christenen dan niet een stapje opzij doen? Ja, Staan we ik. niet in de weg? In ieder geval. Um... ja, een stapje opzij. We... Misschien moeten we niet, niet met al te grote letters over onszelf spreken, mm. als je het zo zegt. En, en ons realiseren dat, dat, wij, dat Jezus niet de stichter was van de nieuwe wereldgodsdienst. Mm. Maar dat, dat hij in de naam van Israël, nog meer in de naam van zijn hemelse vader, tegen de wereld gezegd heeft. Kom maar maar bij. Kom in het huis van Israël. Mm. En leer mij kennen. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik ben de koning van Israël. Maar als koning van Israël ben ik ook de heiland van de wereld. Zo groot is mijn werk. Ik denk dat, en dat betekent dat we iets van, van dat grote, van ons, dat we ons, van de troon afstappen, om het zo eens te zeggen. Ja, ja, kijk, en dat is ook wel het beeld van God. Hè? Want in een van de vorige afleveringen zagen we ook dat Abraham met de vreemdelingen ja. hier naartoe trok. Ja, precies. Weet je wel? dus daar waren de vreemdelingen ook al, al bij. Dus, ja. Dus God, die bracht die, die twee eigenlijk altijd al samen. Ja. Maar wel op zijn tijd. Op zijn tijd. Dat is natuurlijk ook zo bij, ook bij wonderlijke, de onthulling uiteindelijk. Want het ja. komt er wel van, een heel emotioneel gebeuren. Waarbij bij Jozef de Egypte naar wegstuurt. Alsof hij dat moment alleen met zijn broers maar kan verdragen. Dat geloof ik ook. Ik geloof dat er een moment komt waar ik niet bij ben. Ja. Zodat, zeg ik wel eens gekscherend, maar er zit een ernstige ondertoon onder zodat dat de Messias niet de kans loopt dat Henk Poot of een van mijn collega's zeggen... Ja, wij hebben het altijd al gezegd hoor. <laughs> ja, He? precies. De, even ja. niet. Dus de Egyptenaren gaan weg. En dan vind ik het zo mooi. Dan staan ze aan de grond genageld. Ze ja. weten niet wat ze zeggen moeten. Ja. En, en dat, dat is zo'n emotioneel. Het <coughs> is echt een emotioneel moment dat... Sorry maar Dat is eerst kust. Dat is. E... Ja. Dat is eerst omhelst. En, en, pas, en pas als, als de misschien dat gedaan heeft, dan kunnen ze het tot met hem spreken. Ja, dat is, dat is heel emotioneel. Het emotioneert me, omdat, omdat het ook denk ik een van de meest emotionele momenten van de geschiedenis is voor Jezus zelf. Ja. En, en voor het Joodse volk. En, en voor God zelf. Als, als, als dat grote moment van de onthulling gekomen is. En, en dat, dat Jozef dan niet zegt van nou daar ben ik dan hè. En, en hier sta ik, dat had je niet verwacht hè. Ja. Maar dat hij ze één voor één kust. Een prachtig moment. Ja, de, de hemel moet zijn adem... ...daar toch eventjes hebben ingehouden. Ja, denk, okay. wat, wat, wat een moment zal dat zijn. Maar het laat ook, ook iets van het hart van God zien. Ja. En het hart van Jezus, ja. dat zo gebeurt. Ja. Geen en... verwijten. Niet van, uh, hoe heb je dat nou kunnen doen? Ja. Ja, zoals Jezus dat zelf ook niet deed. Ja. Bij Petrus bijvoorbeeld. Denk jij dat Benjamin, die dan toch de broer was die het dichtst bij stond? Juda, de Joodse traditie zegt, Benjamin had het eerder door. Ja. Die herkenden hem aan zijn gelaatstrekken. En dat, dat heeft ook in de, in de uitleg van, van deze geschiedenis geleid tot de vraag van, voor wie staat Benjamin nu eigenlijk? Ja. Want Judah neemt het vorm op. Ja. En sommige mensen die zeggen, Benjamin, dat is, de, dat is de stam, de kleinste stam, daar wordt de tempel gebouwd. Pas als de tempel gebouwd is, dan zal de Messias zich onthullen. Er zijn andere mensen die zeggen, zeggen, Benjamin is de eerste die geboren is in het land zelf. Als er weer Joden in het land zelf geboren wordt, dan is de tijd gekomen dat uh, de Messias zich zal bekendmaken. Nou, dan schieten we heel erg wat op. Uh, ja, je zeer, zeggen. Anderen zeggen, Benjamin kun je ook lezen als Benjamin, zoon van de laatste der dagen. Ja. Uh, Jozef is de zevende van de zonen van Lea en Rachel. Benjamin is de achtste, al voor deze tijd heen. Dus... In de tijd dat de Messias komt als de zoon van het de laatste der dagen, zal de Messias zich werkelijk onthullen. Maar er is ook een andere interessante interpretatie in die zegt van ja, Benjamin was van dezelfde bloedgroep als Jozef. Ze waren zijn broers, maar was toch onderscheiden. En, en Benjamin herkent Jozef als eerste. Zou het zo kunnen zijn? Dat, dat als, als Messias beleidende joden, om het zo maar eens te zeggen. En joden die Jezus nog niet herkennen als de Messias. Mm -hmm. Als die ondanks hun verschillen bij elkaar gaan staan. In de druk van de tijd, in de nood van de tijd. En het voor elkaar opnemen. En nu weet je, is, is het heel vaak zo dat ze tegenover elkaar staan ja. nog. Ja. Maar elkaar werkelijk lief hebben, zoals Juda. Juda zegt werkelijk, nou moet je mij hebben. Jullie is echt veranderd. Het is niet meer van, nou schiet me op met dat... ...liefelingszoontje van mijn vader, moet maar zien wat er van komt. Maar hij... Hij, hij neemt hij, het echt op. Hij neemt het echt op. De Joodse ja. zegt, vreemd. hij gaat zo dicht tegen Jozef ja. aanstaan... ...dat er geen plaats meer is voor adem tussen die twee. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat, dat als... ...en ik denk dat wij er niet te veel over het hek moeten hangen... Nee. Ja. ...laat ze samen maar ja, uh, opwandelen. Ja. Laat, ja. De, die Egyptenaren die moeten niet voortdurend door het beeld gaan lopen. En dat komt wel goed, maar, maar op Godstijd, het had eerder gekund. Ja. Veel, veel dingen in de Joodse geschiedenis gebeuren op een andere tijd dan wij ze hadden gepland. En uh, dat is maar goed ook. Het zal een bijzonder apotheose zijn. Ja, denk ik. Nou is het zo dat we, ik zei het in het begin van deze aflevering al, we zitten hier met dat prachtige uitzicht nog op uh, Sychem. Um, maar de Heer Jezus heeft hier ook rondgewandeld. Ja, prachtig. Hè? Een sigar. Dat is een beetje een verbastering van sigem. Ik dacht altijd van, als ik dat, daar plaatjes bij had, dat een soort vlak. Ik niet gedacht dat het zo, uh, zo heuvelachtig was, zoals ja. bergachtig, zoals uh -huh. hier. Um, er staat dat, het uh, begint Johannes 4, als we dat erbij nemen. Hij, hij, hij moest door Samaria gaan. God leidde dat zo. Het was niet... Normaal gesproken, er was een controverse tussen de Joden, de, de, Judaïe, de Joden en de Samaritanen in hun godsdienst. En er waren ook allerlei dingen gebeurd, ze hadden elkaar gekwetst. Waardoor je meestal over het over-Jordaanse liep als je naar, van het noorden naar zuiden ging. Maar Jezus wordt door de geest geleid om door Samaria te gaan. Hij moet nou, daar wezen. Overigens moeten de joden er nu ook eromheen, hè? Ja, ja, <laughs> wat je zegt, ja. <laughs> ja. ja. Goed. Hij wordt door de geest geleid om er wel doorheen te gaan. Ja. Ja. Samaritanen die hebben vier grote punten. Die zeggen er is maar één God, dat zeggen de Joden ook. Er is maar één Torah, dat zeggen de Joden ook. Maar ze zeggen ook er is maar één profeet, Mozes. Ja. En de Joden zeggen ja, maar er zijn er meer. Er is meer dan Torah alleen. En ze zeggen er is maar één plek en de plek is de plek die genoemd wordt hier bij Joshua, bij de Gerizim. En dat is de Gerizim. Daar gaan we God aan bidden. En de Joden zeggen natuurlijk in Sion, in Jeruzalem. Dat is de plek. En daar is een enorme controverse over. En als Jezus hier bij de put deze mevrouw ontmoet, deze Samaritaanse vrouw... dan gaan ze het daarover hebben. Maar niet gelijk. Hij vraagt om drinken. En dan zegt ze, een Jood mij om drinken vragen? En... En dan zegt hij: Als u wist wie ik was, dan zou u mij gevraagd Tis, hebben. Ja. En dan ja. zou dat water een levend water geworden zijn, wat zou opspringen tot een bron, zeg maar. Het grappige is, het is, een, is een, een Joods verhaal, een Joodse midrash van lang geleden, die vertelt dat Jacob eh, in Mesopotamië komt en die wil, die stopt bij de bron. En die wil uh, graag water hebben. En die herders zeggen, ja, maar een grote steen. pas als alle kuddes, alle herders er zijn, kunnen we die steen wegrollen. En dan zegt die Joodse, in de Targum is het, Jotse, de Arameese vertaling van dat gedeelte, die dat probeert te verklaren, die ziet ineens dat, dat Jacob als ragel daar aankomt, neemt hij die steen weg. Dus dat klinkt wel zo een wezen. een Gewoon wonder dat hij dat kon zinzand, doen. Ja. Ja. En die tekent daarbij aan dat vanaf het moment dat hij dat deed, het water opwelde uit de bron en naar boven kwam en bleef stromen totdat hij weer wegging bij Laban, na ja. twintig ja, jaar. En dat is iets wat je ook terugvindt in Johannes 4 natuurlijk, waar, waar Jezus ook naar refereert. Hè? Die bron, daarvan zeggen de Samaritanen, dit is die bron, of die nou Mesopotamië stond of niet, dat is niet zo moeilijk voor ze in die tijd. Hmm. Dit is de bron van Jacob. En dan zegt hij, als jij mij gevraagd, dat zou worden tot een bron van levend water in jezelf. En ik denk dat hij daarmee doelde op, op het leven door de heilige geest ja. en door zijn inwoning ook. Ja. Ik heb eens dus alles tegen die vrouw aangekeken. Ik dacht altijd, die vrouw, hè, dat is het algemene beeld, een beetje. die heeft uh, vier mannen gehad, of voor vijf mannen, hoeveel is het? Vijf ja. mannen ja. gehad en ze woont nu samen met een vriendje, dat is het beeld een beetje. En daarom gaat ze alleen water putten. Uh, sommige mensen zeggen ja, maar misschien is dat een vluchtgezicht. gezegd uh, Vrouwen scheiden niet in die tijd. Dat doen mannen. Dat doen was mannen... helemaal nooit zo? Nee, dat was geen vrouw aangelegenheid. En mannen konden van hun vrouwen scheiden, er waren verschillende tradities. Maar een van de redenen was als er geen kinderen kwamen. Misschien is deze mevrouw wel een mevrouw die heel ongelukkig is. Die een mannen aan de dood heeft verloren. Die misschien is gescheiden omdat ze geen kinderen voortbracht. En die nu door een ander familielid verzorgd wordt. Dat is het enige wat Jezus zegt. Maar wat hij wel zegt is dat hij haar pijn te pakken heeft. En als hij haar pijn te pakken heeft en hij niet veroordeelt, dan durft ze ook dat grote, grote te bespreken. Ja. En het opmerkelijke is, is dat Jezus dan een keuze maakt. Hè? Hij zegt niet, ach mevrouw, wat maakt het uit? Nee, hij zegt, het heil is uit de jonen, mevrouw. Dat is ook iets wat wij moeten leren. Jezus had ook kunnen zeggen in dat geval, ach, het heil is universeel. Ja. Ja. En het maakt niet meer uit hoe het komt, als het maar komt. Nee, mevrouw, het heil is uit de Jood. Ik ben een Jood. De verlosser, de, de redder van de wereld en de koning van het koninkrijk is een Jood. Dat zegt hij. Hij nuanceert dat ook. Hij zegt, er komt een tijd dat we nog hier, op de Gerizim, nog in Jeruzalem zullen aanbidden. Hè, som, sommige mensen zeggen, ja, meneer Jezus moest niks van de tempeldienst hebben, maar misschien... Voorziet hij Heer als een profeet dat er een tijd zal komen dat die tempels verwoest zullen worden door de Romeinen. Ja, ja. En dan zegt hij uiteindelijk gaat het erom dat je bidt in waarheid en in de geest. Daar, daar verlangt God ook naar. Dat is het allerbelangrijkste. Het is meer dan een discussie over de plek. Ja. En dan, dan, dan onthult hij zichzelf. En dan zegt hij ik, ik, ik ben het. En wat ik nou zo mooi vind is dat, dat dan de discipelen terugkomen. En dan begint het Jozefs verhaal weer te leven. Want die zijn weggegaan, die discipelen, omdat er geen eten was. dus is hongersnood, zou je kunnen zeggen. Ja. En er is die put, net zoals bij Jozef. Ja. En Jezus zegt, de velden zijn wit om te oogsten. Ja. En ik ben het. Hij onthult zichzelf. Bovendien gebeurt dat allemaal, dat lezen we aan het begin van Johannes 4. Bij het graf, of bij, bij het veld dat vader Jacob aan Jozef had gegeven. Jozef, Jozef ligt hier begraven en op... op, op op worpen, op afstand, met andere, het lijkt wel als Jozef meeluistert, weet <laughs> ja, je wel. Ja, ja, ja. En alsof de heer Jezus wil zeggen tegen die mevrouw, mevrouw, we praten over Jacob en we mogen hier over Jozef praten, want dan ligt hier begraven, maar meer als Jozef is hier. Ja. Dat is wat die mevrouw moet leren ook. Ja. He, dat hij het is, dat hij de Messias is, dat hij de zaligmaker is. Maar de discipelen moeten ook wat leren. En want dan citeert hij een tekst uit Amos... De, de, de, de helsprofetie waar Amos in uitloopt. En dan staat er. Kijk eens naar je ogen op en beschouw de velden dat ze wit zijn om te oogsten. En dan even later. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. En ik geloof, en ik ben niet de enige die dat zegt. Ik heb u uitgezonden om te gaan maaien hier in Samaria. Mm -hmm. Daar ben je nooit mee bezig geweest. Maar dat gaat ook komen. Het heil is niet alleen voor de Judeërs. En niet alleen voor de paar stammen die nog over zijn in Galilea. Het heil is ook voor Efraïm. En het heil is ook voor Menasse. Voor hen ben ik ook gekomen. Die horen er ook bij. Daar heb je nooit zo bij stilgestaan. Maar ik stuur je uit en dat gaat straks ook gebeuren na Pinksteren. Dan gaan ze naar Samaria. En dan zie je al iets gebeuren van, van de heling, zeg maar... Tussen de stammen van Israël door Jezus de Messias, die zegt: Ik ben voor allemaal gekomen. Ja. En ga naar Samaria zoals ik door Samaria moest gaan en niet zomaar, zo moeten jullie straks ook door Samaria gaan. Ja. Het gaat om de totaliteit van de kudde van Israël. Ja. Het is wel bijzonder dat zeg maar, je haalt euh, zeg maar de, de, de tijd van, van, van handelingen aan, hè, waar ze inderdaad op pad gaan ook. Hè. Uh, ja, dat waren natuurlijk wel Joden. Dat waren toch de eerste Messiaanse Joden, zou je zeggen, die, ja. die zeg maar uitgaan. En eh, hoe komt het dan dat dat nooit zo gegroeid is en dat er nu nog steeds, ja, misschien 20.000 Messiaanse Joden hier in heel Israël zijn. Eh, maar te, terwijl het daar toch begonnen is. Eh? Ja, ik, ik denk dat, dat, dat je dat op verschillende niveaus kunt beantwoorden. Ik denk dat, dat, dat het eerste antwoord moet, moet zijn... Dat, dat wij de voorrang gekregen hebben. Um, om terug te gaan naar de Jozef-geschiedenis. Die broers die denken wel dat die vader alleen maar één broer ziet en dat is Jozef. Maar als het erop aankomt, zegt hij wel tegen Jozef... ga naar de shalom van je broers zoeken. Hij stuurt zijn enige geboren zoon uit. En zo, zo is het eigenlijk ook met de jaloezie van de wereld... Naar, naar, naar, naar, naar, naar het Joordse volk toe, uiteindelijk heeft God toch, toch de eerste wat in de schaduw gezet, en heeft hij de laatste op de eerste plaats gezet. Nee. Wat Paulus ook schrijft, wat, wat is uiteindelijk, bij alles wat je daarover kunt zeggen, uiteindelijk het beste antwoord, dat ze zijn vijanden van het evangelie te willen van jullie, maar naar de, gelie, naar de verkiezingen om de vader wil blijven zijn geliefde. Het gaat om ons. Ja, dus de dat, eerste zullen we de laatste zijn. Ja, dat is, een ander antwoord is wel dat, dat en we, weten, we staan er veel te weinig bij stil en we weten er ook niet zoveel van. Maar maar steeds meer stemmen, ook joodse stemmen, die zeggen tot aan de verwoesting van de tempel. Was er helemaal nog geen zo'n groot verschil. Er was een stroming in het Jodendom en die geloofde werkelijk dat Jezus de Messias was. Die geloofde in de drie eenheid, die geloofde in de zoon van God. Dat zijn allemaal Joodse begrippen die zijn niet uitgevonden door de kerk of door het christendom. Nee, het grote verschil was dat er een groep was die zei in alles wat er over de Messias gezegd is: dat hij de zoon van God is, dat hij het woord van God is, dat is die Jezus. En anderen zeggen, nou, we geloven nog niet dat hij dat het is. Ja. En dan krijg je de verwoesting van de tempel en dan verdwijnen de Zeeloten en dan verdwijnen de Sadduceërs en dan blijven er eigenlijk twee sterke groepen over. En dat zijn de Messiaanse christenen, dat zijn de christenen om het zo maar te zeggen ja. en dat zijn de rabbijns de fariseers. Ja. En die komen met elkaar in conflict hmm. en die, die strijden in feite om wie, wie gaat het halen. En dan zullen de Vareseërs tegen Joden zeggen: die een bakkerij hebben. en die geloven in Jezus, jullie brood is niet meer kosher. Ja, Zo werkte dat. En uiteindelijk zal de kerk zeker als, als na nog een oorlog dat, dat Joods. want je moet niet vergeten dat. Dat bij, bij de ondergang van Jeruzalem miljoenen mensen omgekomen zijn. Ja, en ook ja. na de tweede opstand van Bar Kokhba. Als eigenlijk de nadruk valt op de gelovigen uit de volkeren. Dan gaan die volkeren zich langzamerhand uh, bestempelen als vooral niet Joods. Ja. En, en ik denk dat dat er ook toe bijgedragen heeft dat die, dat die vervreemding gekomen is tussen beiden. Ja. Maar goed, we zijn nog niet... Aan het einde, en ik denk we zijn, dat we in onze tijd leven. We zijn en zijn bijna 70 jaar na 1948. Ja, precies. Nee, dat wordt natuurlijk uh, over, 100 over jaar. Bijna 100 jaar na dat ja. prachtige Leiden toch ook weer, hè? Ja. En, snap je nou, Ja, we snappen dat niet. In 1517, dan gaan we volgend jaar gedenken, Ja, 2017, 400 jaar reformatie. reformatie ja. Wat gebeurt er in 1517? De Turken trekken Jeruzalem binnen. Hoe lang duurt dat? 400 jaar. Net zo lang als de onderdrukking in Egypte. En in 1917 is het voorbij. Dan komen de Engelsen hier. Einde van de Eerste Wereldoorlog. Volgend jaar is dat 100 jaar geleden. Ik ben echt benieuwd wat God gaat doen. Je kan het niet altijd van tevoren zien. Nee, nee, nee, maar als nee, je nou, achteraf kijkt, denk je, dat is het gewoon heel bijzonder allemaal. Ja, ja. Ik, ik denk van ja, 70 jaar na, na NATO. Jij haalde aan 1945, 1948, ook al zo'n bijzonder uh, moment. Hè. Uh, wat mogen we dan allemaal verwachten in afzienbare tijd, zou je zeggen? We mogen een heleboel verwachten. Wat we mogen verwachten is dat. Uh, en ik denk dat we de, de kerk, daarom zijn deze uitzendingen ook goed. Uh, Jezus, zeg ik, daar zou, zou een uur over kunnen praten. Jezus is zoveel meer dan de redder van mijn ziel. Dat is je ook. Ja. Maar, maar uiteindelijk zullen alle profetieën die God he, heeft geopenbaard aan Israël over de Messias die komen zal in vervulling gaan. Ja. En of dat betekent... ...dat in 2017 het moment gekomen is dat de volkeren nu echt Jeruzalem gaan opheffen en zich gaan vertillen. Want dat gaat komen. Ja, ze zijn... ze, als de UNESCO nu al de Dan De we klagenmuur... tot islamitisch gebied... Dus uh... het zit er zo dicht tegenaan dat ja. de Verenigde Naties zeggen en nu is het uit, hè. Ja. Ik bedoel, soms denk ik wel eens, ik ben geen profeet, maar... maar... Als, als, als jonge lui de, de, de zaken die met een islamitische achtergrond terroriseren in Europa. Vroeg of laat komt het eruit. Waarom doen we dit? Omdat we gefrustreerd zijn door het Palestijns-Israëlische conflict ja. en door wat de de ja, Joden nou ja, ons dat, aandoen. regelmatig de kop al op. Natuurlijk. Precies. Dat ja. heb je ook bij Parijs en ja. Brussel gehoord. Ja. En dat op een gegeven moment de Europa zegt, het nieuwe Griekenland, zeg maar, Europa zegt er nou eens uit. Ja. En wat Palestijnen of Joden ook vinden, nou gaan wij bepalen wat er met Jeruzalem gebeurt. Ja. Want we willen van het conflict af. Als dat zoveel ellende ons bezorgt, ja, dan heb je een moment bereikt dat de volkeren Jeruzalem gaan tillen als een lastige steen. Ja. Maar dat is ook het moment waarop de hemel zich opent. Hè. Ja, en waar God, de, de messias, komt door. Er... Ja. ja, en ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Ja. En dat dus niet in Kazachstan, maar voor de poorten van Jeruzalem. Laten we de heer Jezus blijven verwachten. Ja. Want hij komt spoedig. Zeker. Dankjewel Henk. Dankjewel. Ja, de heer Jezus komt spoedig. We leven in bijzondere tijden. Er gebeurt van alles in de wereld. Er gebeurt ook van alles rondom Israël. Er gebeurt hier van alles rondom Sichem, naar Bloes. Toen we hier aan het opnemen waren, hoorden we ook alweer schieten. en het interieur, We weten niet wat het was. Maar we weten wel dat ook deze plek nog steeds onder druk staat. We gaan verder met deze serie. Het uh, is bijzonder wat we allemaal horen. Het is bijzonder hoe God zich openbaart van het Oude Testament in het Nieuwe Testament. En elke keer weer laat zien dat wat Hij beloofd heeft, dat het ook uitkomt. Blijf daarom kijken, ook naar de volgende aflevering. Hartelijk dank voor nu. God wil laten zien dat Hij vanuit de zwakheid en de onmogelijkheid van de mensen en van zijn volk grote wonderen kan doen. Zichzelf als de de Heilige van Israël kan laten zien.